12 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Tientallen boze medewerkers van Air France zijn in Parijs het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij binnengedrongen. Daar werd op dat moment de ondernemingsraad bijgepraat over een grote reorganisatie. Volgens de vakbonden wil Air France 2900 banen schrappen. De Europese Unie wil dat er in Turkije zeker zes extra opvangkampen voor vluchtelingen komen. Daarmee moeten stroomvluchtelingen richting Europa afnemen. De EU stelt geld beschikbaar voor het bouwen van de kampen en de onderhandelingen daarover zijn bijna afgerond. Artsen zonder grenzen noemt het bombardement van een kliniek in het Afghaanse Kunduz een oorlogsmisdaad. Volgens AZG Nederland heeft de Afghaanse regering toegegeven dat de aanval met voorbedachte raden is uitgevoerd. Taliban-strijders zouden het terrein hebben gebruikt als uitvalsbasis. Maar volgens Artsen zonder grenzen waren er alleen medewerkers en patiënten. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vorige week bij Helm in Groningen is opgelopen naar 1182. Mensen hebben vooral scheuren in muren en pleisterwerk. Er is geen sprake van acuut gevaar. De schok van woensdag bij Helm van 3,1 was de zwaarste van dit jaar. Een groep van 126 Ajax-supporters zit sinds gisterochtend in de cel. De supporters hadden de kantine bezet van het jeugdcomplex De Toekomst, waar een besloten bijeenkomst aan de gang was. De mobiele eenheid werd erbij gehaald om ze eruit te krijgen. De supporters worden vandaag verhoord. De groep is boos omdat er nog altijd geen supporters home is. In januari brandde het oude af. In flessen zoete witte wijn van Lidl kunnen stukjes glas zitten. Daarvoor waarschuwt de supermarktketen. Volgens Lidl kunnen mensen gewond raken als ze de wijn opdrinken. Klanten kunnen de flessen terugbrengen naar de winkel. Vorige week werd ook gewaarschuwd voor stukjes glas in wijn in andere supermarkten.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 luistert naar Zandvoort Luncht, dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Luisteraars bij weer twee uur ZFM, lunch. Dolly, goedemiddag. Goedemiddag, Charles, en goedemiddag, luisteraars. Eh, namens mij natuurlijk ook een uh, smakelijke maaltijd toegewenst. En een zonnige maandag, hè? He. Het, het valt nog mee, hè? Ja, ja. Oh, een ja, beetje flauw, zo af en toe. Ja, ja. Overdoen, maar over, ja. ja we, gaan, uh, we gaan achteruit, hoor, wat daar. het weer betreft. Jammer. <laughs> Me, call me tonight and I'll come to you. met Annie Time en Dolly we hebben genoten van, een, van ook een Beatle concert hè, afgelopen, afgelopen vrijdag. vrijdag. Jongens, jongens, jongens. Ik, ik, ik had nooit durven verwachten dat het zo ontzettend goed zou zijn. Ja, dat waren de analoogsluisteraars. Ja. En analoog staat natuurlijk voor uh, ja, de tegenstelling met digitaal. Uh, analoog ja. wil zeggen dat alle instrumenten die worden gebruikt, authentiek zijn. Dus dat er niet een, een keyboard wordt gebruikt om violen te laten horen. Maar die violen stonden er gewoon. Ja, die waren er. in een cellist. die ja, heb jij natuurlijk net niet gezien hè, want jij kon net niet die cellisten omdat we net in het hoekje zaten. Ik, oh ja, ik heb, nou, oh, ik heb, heb hem ik Ja, ik heb alles gezien. Ik ja, heb ook bla blazers, blazers, ja, holes, ja, uh, molten, dwarsfluiten, dwarsfluiten. trompetten. Oh, ja, het was, het was echt. Niets is aan het toeval overgelaten en, en uh, kosten nog moeite zijn gespaard om, om een echt een uitvoering te geven, uh, betaalwaardig. Ja. Zonder meer, uh, ieder geluidje wat, uh, wat Beatles ooit gebruikt hebben... daar hebben zij instrumenten voor aangeschaft... die precies datzelfde geluid maken. Die worden dan ook, veelvuldig is het... een wisselen van, uh, uh, van, van muziekinstrumenten op het podium. Ja. Allerlei mensen die dat allemaal steeds aangeven en weer ophalen. En ja, als je je ogen sluit, dan... nou ja, de stemmen af en toe is een klein beetje dat je denkt... van ja, nou ja, dat is het dus net niet, maar... Wel zo verdraaid goed. Als je je ogen sluit. Dan hadden er zomaar de Beatles kunnen staan. Het is dat je geen gillende meisjes hoort. <laughs> Hoe is dat? Hé, hey, uh, nou. Los wat we daarvan genoten hebben. Er is natuurlijk nog veel meer uh, mooie muziek op de wereld. Uh, ja. Dit geldt ook voor de White Plains. En die hebben het erover. Als jij nou koning zou zijn. Wat zou je dan doen? Uh, als ik een koning zou zijn, nou, ik zou jij, niks, kan, meer, doen. Kan, ik kan zou niks meer doen. Ik zou geen koning zijn Oh, jawel, tegenwoordig is alles mogelijk. Oh, hè? Ja. ja, vergis je niet, hè. Donny laat <laughs> zich ombouwen tot koning. <laughs> The White Plains, met When You are a King. in your hair It's hardly ever there Wash your face Shabby in your dress Always look a mess Don't you care Mum is there to see You always look your best Change your dirty best When you grow You'll be a king Never do a thing Four and 20 blackbirds sing along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 Chris Iget, Isaac, zo moet ik het zeggen, met de Wicked Games. We gaan zeer langzaam naar de klok van half 1 en rond de klok van half 1. luisteraars dan. Komt Dolly, als het goed is, met het regionaal. In zijn er schokkende dingen. Wat je zal uh... vreselijk. Ja. Ja, het is een rampenweekend voor Zandvoort geweest. Kan oh. ik zomaar zonder meer stellen, ja. Oh, en, ja. En, uh, in welke zin? Nou, Ongeluk. er zijn gewoon vreselijke dingen gebeurd. Oh, ja. Oh nou, dan, uh, ja, dan wachten we nog even met het aankondigen. Maar ja. ik ben wel erg benieuwd wat dat uh, allemaal behelst. Ja, ja, ja. Tjonge, nou. Ja, het uh, was een heftig weekend voor ja. Zandvoort, echt. We gaan uh, nummer draaien van U2. steeds niet gevonden wat ze nou eigenlijk zoeken. Ja, wat ze nou eigenlijk mee bedoelen, luisteraars. Ik heb er helemaal geen ja. idee van. Ik zoek er even mogen we maar weer eens even op. Tollie, als jij het goed vindt, tenminste hoor. Ja, uh, zoek maar. <lacht> uh, ga maar lekker zoeken. Dan bel ik YouTube even op om te vragen wat zij nou nog steeds zoeken. YouTube? Ja. <lacht> I couldn't see or even feel the ground What a gold I was so By the way you let it fly Rainbow Look me up, look me down Rainbow You were fun to have around I was Dreaming of the love.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 warm and love me till a new day's born Then I pray you will stay. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, en dat klopt weer helemaal. Hier volgt het regionale nieuws van 5 oktober 2015. De strandpolitie rukte zondagmiddag groots uit... voor een persoon te water in Zandvoort. Met negen reddingsboten werd de zee afgezocht. Meerdere keren trokken de boten in één linie... van noord naar zuid en weer terug... De traumahelikopter vloog boven de zee om van bovenaf mee te zoeken. De strandpolitie meldt ongeveer anderhalf uur na de start... dat de zoekactie... van de zoekactie, sorry... op Twitter dat het vermoedelijk om een zeehond gaat. De hulpdiensten hebben de kop van het beestje aangezien... voor het hoofd van een persoon... en de zoekacties zijn daarna gelijk gestaakt. Half augustus gebeurde precies hetzelfde in Zandvoort. Veel hulpdiensten voor wat uiteindelijk een zeehond bleek te zijn... Dan uh, kwam de traumahelikopter op een gegeven moment weer terug, want uh, alle hulpdiensten zijn zondagmiddag in actie gekomen voor een persoon die onwel werd op het fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk. Ook een traumahelikopter kwam dus in actie en het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een felle brand gewoed in een woning in de Nicolaas Beetslaan. Even na half twee werd de brand gemeld. Op dat moment waren nog twee personen in de woning, een man en een oudere dame. Het, besta het pand bestaat uit twee appartementen. De man kon via de tuin over de schutting vluchten, maar met de oudere dame was geen contact te krijgen... De brandweer heeft haar uiteindelijk in bed aangetroffen... en nadat alles veilig naar beneden gebracht was. Zij is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De nacht heeft ze verder bij haar dochter doorgebracht. De vrouw zou dit al eerder hebben meegemaakt... en toen was er sprake van brandstichting. De man die via de tuin het brandende pand heeft kunnen verlaten... is later aangehouden en op verdenking van een mogelijke brandstichting... Omstanders gaven te kennen dat de man al vaker excentriek gedrag vertoond heeft. Het pand is door de brandweer geventileerd... en enkele persoonlijke bezittingen zijn uit het huis gehaald. Er is een plaatsdelict gecreëerd en de panden zijn verzegeld. De woning is sowieso onbewoonbaar verklaard. En de naastgelegen woningen zijn gedurende bluswerkzaamheden ontruimd geweest. Ook de twee katten raakten bij het incident gelukkig niet gewond... In de nacht van zaterdag op zondag uh, is er nog meer nadigheid geweest. Want uh, in de nacht van zaterdag op zondag... heeft in de woning van beachclub-eigenaar vroeger Patrick Terstegen... Uh, aan de Zandvoortselaan een overval plaatsgevonden. Terstegen kwam zaterdagnacht rond half één net uit de douche... toen hij twee mannen met bivakmutsen voor zich trof. In de drie minuten die toen volgden werd hij in zijn huis aan de Zandvoortslaan twee keer in zijn been geschoten... geslagen, kreeg hij een stroomstootwapen op zijn nek... werd gekneveld en van de trap afgeduwd. Hij heeft een uh, buiten de twee schotwonden in zijn been... heeft hij een gebroken neus, een gebroken schouder... een gehecht achterhoofd en een arm die uit de kom is geweest. Hij heeft gevochten voor zijn leven... maar toen hij een taser in zijn nek kreeg, kon hij niets meer doen... Daarna werd hij met tie-rips gekneveld. Doordat een buurman op het lawaai afkwam en in de deuropening stond... zijn de overvallers gevlucht. Het drama heeft alles bij elkaar misschien maar drie minuten geduurd, schat hij. De vervolgens gealarmeerde politie heeft die nacht met een speurhond... de omgeving nog afgezocht, maar geen daders gevonden. Inmiddels is de recherche een uitgebreid onderzoek gestart... En vooralsnog is het onduidelijk wat het motief van de overval was en of er iets buit is gemaakt. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Zandvoortse vanaf zaterdagavond half twaalf tot zondagochtend 1 uur... worden verzocht te bellen met de recherche in Haarlem via een telefoonnummer 0900 8884... Of als u liever anoniem wilt bellen... dan kunt u bellen met de Meldmisdaad-anoniem-lijn... via telefoonnummer 08-00-7-3-0. Vanochtend is er een boot op de A9 gevallen. Het jacht viel van een trailer... net aan de zuidelijke kant van de Wijkertunnel. Volgens de Verkeersinformatiedienst raakte de boot los toen de automobilisten controle over de aanhanger verloor. Mogelijk gebeurde dat toen een vrachtwagen passeerde. Twee rijstroken in de richting Haarlem bij het knooppunt Velsen werden afgesloten... en er ontstond een aardige file met een half uur vertraging. Doordat er werd omgereden over de A22 ontstond ook daar een file bij de Velze-tunnel. De boot schoot ongeveer kwart voor tien van de trailer. Rond half elf waren de bergers nog bezig om de boot van de weg te halen... en zo tegen kwart over elf werden alle rijstroken weer vrijgegeven. Een opmerkelijke situatie zondagavond in de Haarlemse Europawijk. In de Kopenhagenstraat zat een jongetje opgesloten in een garagebox... Een groepje kinderen zou eerder in de middag bij de garage met wieldoppen hebben gespeeld. De eigenaar gaf aan de box gisteren te hebben afgesloten. Hij staat voor een raadsel. De brandweer is ingeschakeld om de jongen te bevrijden. Ze hadden de garagebox snel open waarna de jongen weer naar buiten kon. Hoe lang hij exact in de garagebox heeft doorgebracht is onbekend... maar mogelijk heeft hij er al vanaf 6 uur in gezeten... Nou, dan weten we nog niks, want er wordt in het verhaal niet verteld... hoe laat ze hem hebben bevrijd. Goed, uh, dit was het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag is het bewolkt, maar gelukkig blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur loopt op naar een graad of 18... Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en in de loop van de avond en zeker komende nacht valt er buien geregen. De zuidoostenwind waait meest matig... en de temperatuur wordt niet lager dan 13 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het draait vooral om buien. En bij die buien is in de middag kans op onweer. De wind waait uit het zuiden en is matig over land en vrij krachtig aan zee... En met die wind wordt warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur kan oplopen naar waarden tussen de 19 en 21 graden. Woensdag en wellicht ook nog donderdag komt het nog tot enkele buien. Verder blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind draait via noord naar oost en de temperatuur gaat naar beneden. Woensdag wordt het nog 16, 17 graden en de rest van de week en ook het komend weekend zullen we het moeten stellen met een graad of 15. Dat was dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Het liedje van de zaak. Op zie je bansand. Bijzonder nummer, Dolly. Ik ken hem ja. niet van Joe nee. Jackson. Nee, nee, nee, ik had dit nummer nog nooit gehoord. Ja, ik vind hem prachtig. En hoe ben je erop gekomen? Het is wel een lugubere tekst. Een hele lugubere tekst, maar ja. is het niet luguber? Ja, het is. Ja. Een, ja. En, en we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Dat het is, is ook zo. Hè? Dat is waar. Ja, en, en, en het, het, het, het meest vreselijke vind ik... dat we met z'n allen in het ootje worden genomen door de grote industriëlen. Want je weet vaak helemaal niet eens wat je eet... En wat je drinkt. Je nee, denkt ik vaak nou weer... gezond bezig te zijn. En dan blijkt dat het weer barstens vol zit met vergif. Ja, ik, ik las en... vloggets iets in de kranten van. Ja. Je hebt het erover. Uh, dat je beter roomboter kan eten dan margarine. Absoluut. Ja, absoluut. Uh, margarine zit maar één component verwijderd van plastic. Is dat zo? Ja. Oh. Of was dat nou met de kaas? Ik weet het niet meer. Nee, margarine. Ja. Dus ik poep eigenlijk plastic keuzels? Ja, misschien wel, ja. Misschien of kun je er bad ja. eentjes van kleien. Want je eh, ben, ben ook nee, over, maar, overspoeld met, met, met B-cel en al die, al die andere uh, cholesterol, uh, gelagers. Gelagers, ja. zeg maar Zelfs vanuit het ziekenhuis, waar ik toen nog maar hard ben geopereerd, ja. werd er gezegd van, dan moet je maar uh, B-cel gebruiken. Ja, dat schijnt helemaal niet goed te zijn. Hè? Ja, ja en, de, en zo is het met zoveel dingen dat... Uh, um, Zeg, mijn kleinzoon die is uh, op dieet en van daaruit uh, leren we heel veel over voeding. Mm -hmm. En we hebben pas klontjesles gehad. Klont, klontjesles. Oh. Dan kregen we een doosje met suikerklontjes voor ons neus. En dan moesten we uitrekenen hoeveel... Of eerst schatten dat we dachten van... God, nou een, Bijvoorbeeld een, een petflesje Fanta. Ja. Hoeveel klontjes denk jij dat erin zit? Nou, het zijn mijn kleinzoon. Ik denk twaalf. Dus die legt er twaalf klontjes neer. Ik denk, nou, zoveel in zo'n klein flesje. Ik zeg, nou, ik denk de helft. En het bleken er dus 24 te zijn. Ja. In een klein flesje. Hè? 24 klontjes suiker. Als je dat zo voor je neerzet... Ja. dan word je daar heel bang van. En als je op de E-nummers gaat letten... en alle toevoegingen die er in, in, in eten gedaan worden... Mm -hmm. dan denk ik, ja, zo gek is het niet... dat we met z'n allen ziek worden. En, en veel te zwaar worden. Maar waarom gebeurt daar niets mee... Waarom ja, wordt er niet economie, gezegd vanuit de regering van... Uh, dit, dit mag gewoon niet meer? Dan geldbelang, joh. Ja, maar toch. Ik bedoel, aan de andere kant zitten we met een gezondheidszorg... die zo verschrikkelijk veel kost. Ja. Maar dat wordt gewoon in de hand gewerkt... door natuurlijk uh, de verkeerde lucht die we inademen. Het verkeerde voedsel wat we eten. Ja. Uh, ver verkeerde vloeistoffen die we drinken. Ja... En, en als ik dan zo naar Joe Jacksons uh, nummer luister, dan denk ik, ja man, je hebt gewoon gelijk. Ja. ja. No, nog, nog iets, uh, ja. het heeft toch wel weer met, de, met medische zorg te maken, maar dat voor dieren. Ik ging van de week met mijn vriendin naar de, naar de dierenarts om uh, um eventjes de hond uh, te laten onderzoeken, zeg maar. Ja. Want die had nogal jeuk, zeg maar, dus die was een beetje aan het, aan het, aan het schurken. Ja beetje veel aan het schurken eigenlijk. Dus, nou, we hadden hem al in bad gezet om te kijken of er vlooi of afkwamen. Er kwam geen vlootje af, dus dat, nee. dat kon het eigenlijk niet zijn. Dus we kwamen bij die dierarts. Ja. En hij had ook wat last van zijn mond. Nou, oké, okay, een beetje ontstoken tandvlees had hij. Ja. Maar die dierarts, ja, dan moeten er een paar kiezen worden getrokken. Want misschien heeft hij wel kiespijn aan één kies, misschien, zei ze. Ja. Ja. Wat kost dat? Ja, dat, dat kan wel naar de 500 euro gaan. Want misschien moeten we nog andere... Ja, ja. Zo. ik zie je voor Het kon wel 500 euro, alles met elkaar worden, schoonmaken van het gebied, noem alles mm -hmm. maar. Op. Uh, en uh, nou ja, als we dat niet wilden, nou ja, dan maar niet. Maar, maar, maar ze, ze vroegen zich niet af hoe, hoe dat dier zich voelde, hoe die hond zich voelde. Ja, ja. Ja, dus het ging eigenlijk om het geld, ja. volgens mij. Want dierenliefde. Kijk, als je nou een arme sloeber hebt die dat helemaal niet kan betalen, die, ja. die gaat, neemt die hond in mijn huis. Ja, dan heeft die hond pech. Dan heeft die hond pech, maar dat is. Ja. Toch, die, die mensen zijn het toch juist om, om die beesten. Uh, te nee, het draait om geld. draait om geld. draait om inkomen. Ze zijn natuurlijk allemaal begonnen... Met een, uh, met een bepaalde visie. Dat is hetzelfde met politici. Die beginnen natuurlijk allemaal met een bepaalde passie. Ja. Maar als het dan zover is... En, uh, ja, dan draait het toch... alleen maar om de pasta. Om de pasta. Ja, ja hoor. Of zie ik het nou te zwart-wit? Nee. Blijf jij maar zwart-wit kijken.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 Denk vooral niet wit, denk vooral niet zwart. Denk ook niet zwart-wit, maar meer in de kleur van je hart. Zong niemand minder dan Frank Boeien. Nou, dat kon mij wel boeien, dat plaatje. Ik ben voor een nummer aan het opzoeken, luisteraars, van Welen. En dan heb ik het over Wicked Way, omdat ik het zo'n lekker nummer vind. Hij streelt wel in het begin, hoor. Wicked Wees, Dolly, we hebben nog twee minuutjes te gaan... en dan, uh, dan is het weer het eerste uur alweer voorbij. Ja, het is echt niet normaal, hè? Zoals, zo snel als dat het gaat. Als dus dus. de tijd vliegt, hè? Sure, yeah. uh, ja. Stordaal, luisteraars, na de klok van uh, één uur... of na nieuwsreclame, dan komen we natuurlijk met een stukje cabaret. En dan gaan we ook het tweede uur in met uh, weer nieuws en Misschien ook nog wat uh, update in het nieuws. Dat kan ik niet overzien op dit moment... We controleren altijd de situatie in Zandvoort, hoe die is. En mocht er, ja, mochten er uh, dingen zijn die waardig zijn te vermelden op de radio... dan zal Dolly dat natuurlijk niet laten. Rond de klok van half twee ook weer het weerbericht. Kwart over één. Dus normaal zoeken we altijd contact met Joop van Nes. Dat gaat niet, hè, Dolly, want Joop is wel thuis, maar... Nee, maar het gaat gewoon nog niet goed genoeg met hem. En hij, hij is, ja... Toch in de lappenmand en heeft dus het weekend uh, niet uh, de mogelijkheid gehad... om naar alle activiteiten te gaan en daar weer verslag van te doen. Nee. Dus we, we doen het uh, ja, deze week nog maar even zonder Joop... Nou, maar jij, jij kan ons misschien ook wel een beetje bijpraten. Dus nou, dat, ik ja. kan wel vertellen wat er gebeurd is... maar ik, ja. ik weet natuurlijk niet hoe het geweest is. En dat was, ja, maar dat was altijd wat Joost dan dat, vertelde. Ja, dat, is, ja. dat is waar. Dat is hoe, waar. De, hoe alle evenementen waren verlopen en dat weet ik gewoon niet. We nemen even een breakie-breakie, luisteraars. We gaan eventjes genieten van een kopje koffie. Doe, doe, doe, doe dat ook. En misschien ook lunchen, want het is één uur... dus een hoop mensen die zullen misschien nog moeten lunchen. Spakelijk eten dan, wat ons betreft. En natuurlijk ook een goede bekomst als je het al op hebt... En, uh, Blijf luisteren, tot twee uur zijn we bij u. Tot zo.